En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Italiaanse politici hebben met afschuw gereageerd op de aanval gisteren op premier Berlusconi. Sommigen van hen spreken van een terroristische aanslag. Perlusconi kreeg na een toespraak in de buurt van de Dom in Milaan een miniatuurbeeldje van de kerk in zijn gezicht gegooid. Hij brak zijn neus en een paar tanden en moet waarschijnlijk vandaag nog in het ziekenhuis blijven. Bij twee van de drie afvalinzamelingsbedrijven wordt niet veilig gewerkt. De arbeidsinspectie zegt dat na controles bij 113 bedrijven. Belangrijkste probleem is dat veel vuilniswagens nog op diesel rijden. Waardoor vuilnismannen schadelijke uitlaatgassen inademen als ze achter op de wagen staan. En verder wordt er op de inzamelingsdepots te weinig gedaan om explosies door chemische afvalstoffen te voorkomen. Het noodlijdende Dubai krijgt een kapitaalinjectie van Abu Dhabi. Het gaat om 10 miljard dollar. Bijna de helft van het geld is bestemd voor Dubai World, de staatsonderneming die in financiële moeilijkheden verkeert. De financiële crisis veroorzaakte aanvankelijk een schokgolf op de beurzen. Abu Dhabi wil met de onverwachte kapitaalinjectie investeerders en schuldeisers geruststellen, zo staat in een verklaring. In Chili heeft de conservatieve zakenman Piñera de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Omdat hij geen absolute meerderheid haalde, wordt er volgende maand een tweede ronde gehouden. Piñera neemt het dan op tegen de linkse oud-president Frei, die gisteren tweede werd. Er komt een extraatje voor gezinnen met chronisch zieke kinderen die maar één kostwinner hebben. Minister Rauwvoet vindt dat mensen ervoor moeten kunnen kiezen om zelf voor hun zieke kind te zorgen. Het kabinetsbeleid om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen is niet op deze groep mensen gericht, zegt hij. De gezinnen met chronisch zieke kinderen krijgen jaarlijks zo'n 1500 euro extra. Het weer. Het is droog en het vriest tot plaatselijk 5 graden. En lokaal is er kant op mist. Later op de dag vrij zonnig en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het. En...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 Er is dus eindelijk een vergunning afgegeven voor de schietbaan. En de voorbereidingen van de Dutch GT4-kampioenschappen uh, zijn alweer in volle gang. Nieuws over En ik zou zeggen, uh, nou, veel maar, muziek. Ja, reden genoeg om te blijven luisteren naar Zonvoort op zaterdag, dacht ik zo, uh, Albert-Jan. Lijkt me een goed idee. Maar hou pen en papier bij de hand. Want er zijn genoeg WWW's en telefoonnummers die we aan u doorgaan Die komen allemaal weer langs. En we ook langs. lekkere kerstmuziek. Gloria Estefan, hier is met Let Let It Snow. no place to go let it snow let it snow let it snow no it doesn't show signs of stopping and a brown When we Jesse, hè? Lekker jessie. Dit is een beetje jessie, ja. Een ja, beetje deze zin van uh, Gloria Estefan. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Nou, laten we snel maar komen voor uh, deze kerst. Dat hebben we zeker zin in, toch, Albert-Jan? Volgende week uh, begint het al uh, licht te vriezen, heb ik mij laten voelen. Oh, kijk, Vanaf dat gaat de goede dag, kant op. Min 2 s'nachts. Oeh. Dus mensen die dan moeten vliegen, die moeten natuurlijk eerst dan. Hè, die zouden gaan vliegen met de kerst. Die moeten dan eerst dan nog zo'n groot spruitstuk door om die vleugels te ontvriezen. Dus daar komen weer vertragingen van. Maar goed, er zit weer een vorst in de grond dan.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 Will I be famous! Ga niet lukken niet, denk ik. Nee, ga niet lukken. Nee, niet. Lukken, niet. Nee, nee, nee. <laughs> nee. Nee. nee. Maar ja, jammer weer. Hier is Bros. En Wendel. wil I be famous. Gosh. Nou, die weet ik wel hoor. Ja. <laughs>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 5740330. Vanaf dus 12 december in Haalem. om 8 uur. Iedereen van harte welkom in de Cubaanse café Coconutjes aan de Smedestraat 35. When I close my eyes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 Joop, uh, ja. gaat uh, Pietkeur uh, vandaag zelf ook mee voetballen, hè? net als vorige nee, week zondag? Dat, dat kan niet op zaterdag, hè. Oh, oké. Okay. <laughs> Anders ja, zou hij het ja, wel dat, doen, ja. waarschijnlijk. Nou, ik denk dat hij die, die tempo niet aan kan, Oh, oké. Okay. Nee, dat denk ik niet. <laughs> uh, maar die vijfde klasse, ja, dat doet dat, dat, die met vijf vingers in zijn neus. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar goed, uh, als ik nou gebleef, Jan, we ben allemaal van me of eigenlijk. Mooi. Uh, <laughs> ja, echt wel. Uh, goed, eh. Uh, uh, het is nog niet echt gevaarlijk. Maar Hij gaat de eerste kans voor. Zij is uh, jou ja hoor. Die hangt. Oh, eerste jee. kans, eerste de beste kans, wordt Slalom uh, daar uh, gedaan. En daar waren we al voor gewaarschuwd. Het is een uh, hele snelle uh, rechtsbuiten, nee linksbuiten moet ik zeggen. En uh, die Slalom, dat was door de, uh, de verdediging heen. Hoor de werd is zo kwaad dat hij niet tegengehouden werd. Hij begon, was zelf nog, probeerde tenminste in de baan van de schot te komen. De man kwam er, ging er omheen en scoorde heel simpel de 0-1. En dan hebben we pas gespeeld, even kijken, acht minuten. Dus uh, ja, uh, ik denk dat wordt het heel erg zwaar zal gaan krijgen. En dat kan ik ook wel weer uh, goed praten, want uh, de eerste wissel van het seizoen, dat CSW. Uh, hier in eigen huis verloren van Amstelveen. De week later moesten ze bij Zandvoort voetballen. De stad van met 4-1. Vorige week heeft CSW bij Amstelveen verloren weer met 2-1. Dus we zijn weer getergd en willen vandaag natuurlijk laten zien dat ze wel zeker kunnen voetballen. Nou, het eerste bewijs is gegeven. De 1-0 staat op het bord. En uh, ja, we hebben nog een hele wet haar op. Oké, okay, nou we wachten het even af jou voor het verder verloopt, toch? Kunnen ja, er toch niks aan veranderen? Ja, wij met z'n tweeën niet. Nee, dat dacht ik ook. Hallo, ik ook hey. nog. Ja, ja. Nou, als ze Albert-Jan ja. hier zetten, dan gaat het vast zeker dat wel lukken. Dat, dat is joker. de joker. Hey, okay. Tot straks, Help, Dankjewel. Hè. Tot later. Dat was Joop Fres inderdaad. Nou, zover gaat er al meteen in met een doelpuntje. Dat horen we natuurlijk niet graag. Maar we hebben nog een wedstrijdje te gaan. Dus er kan nog van alles gebeuren. Not a man who drinks, so please let me live my life Blijven nou zulke lekkere muziek vinden. Deze plaat uit de jaren 80. Joh. De, de Time Social Club. En Rumors in de speciale remix uitvoering. En we zijn helemaal in de kerststemming bij CFM. Vandaar de volgende plaats. Hier is band Do Doe now it's Christmas. van het jaar, Albert-Jan, met lekkere kerstmuziek bij CFM. Bent Eet, hoor je. Trouwens, een liefdadigheidsgroep in 1984 opgericht door Bob Keldof en Mitch Dur. En uh, ja, dus uh, er speelden heel veel mensen mee of zongen heel veel mensen mee. Deelnemers, Bent Eet, nou, daar komt een lijst jongen met Phil Collins en Paul Young en uh, noem maar op. Waarschijn. Als we de hele lijst uh, gaan, uh, gaan doornemen, dan zijn we nog wel even een uurtje bezig. Dus...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 Daar wordt zo goed als niet tegen opgetreden. Na het Sinterklaasfeest van vorige week woensdag is per abuis een van de deuren in het hek niet afgesloten. Dat zou overigens nooit een reden mogen zijn. Waardoor de vandaan een vrij spel hadden.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 I never meant to call you in your sorrow I never meant to call you in pain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 vet nu wel in het, goed in de baan van het schot. En kon hij de bal keren. En Salford begon daarna een klein beetje uit de schulp te komen. Een beetje de aanval zoeken. Nu, zoals nu ook weer. een is goede interceptie. Naar uh, Maurice Mol. Mol. <coughs> Aan de rechterkant van hetzelfde. Die verballen op Die ga, Gaat hij dat halen? Nee, gerold over de zijkant. Maar toch een paar plaagstootjes zo. Uh, Michel de Haan, mooi kopbal. Net niet. Uh, schot van Mol als hij er met links had genomen. Had hij er misschien wel ingekund. Maar goed, dat ging dan met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 En ik denk dat, uh, dat de Haan binnenkort wel uh, van afgehaald zal worden... door kunnen om geen risico te lopen. Kijk, als je deze wedstrijd dan vindt ja, dan ben je spek open. Maar in principe is hier een, een, denk ik, een nederlaag ingecogeleerd... al zullen ze natuurlijk alles aan doen om dat te voorkomen.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 Gaan worden. Alles van CSV op 2 mana in de 16 meter gebied van Zandvoort. En dat wordt dus oppassen geblazen. ...haat die bal komen richting het... ...pinnaltjes, een hele lange man... ...maar die komt naar huis, hoog over... Uh, ...Zandvoort kan rustig aan uit gaan verdedigen... ...denminste zou ik zeggen zeggen... ...Booiderfit mag de, de bal in het spel gaan brengen... ...vier een, een uittrap... ...vanaf zijn vijfmeterlijn... ...en als uh, iedereen een beetje opgelet had, dan, ...dan had die bal al lang... ...maar iedereen staat stil, beweegt niet... ...dus dan moet hij maar weer blind gaan schoppen, schoppen... ...en kijken waar het eindigt... ...en dat eindigt bij een CSW-speler... ...terwijl Zandvoort het nu... ...ja, nee, het is uh, gewoon kwijtgeraakt... ...gewoon dom, weg gaan.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 De CSW kan uitverdedigen. We hebben gespeeld 28 minuten. En de Sanders is nog steeds 1-0 in het voordeel van CSW. Dankjewel, Jan Vres. En tot zover ook dit uur van zondag op zaterdag.